Dit is dag 2 van hoofd- en hartruimte. Het is het beste om zittend met een rechte rug te mediteren. Maar het kan zijn dat je het toch prettiger vindt om het liggend te doen. Liggen klinkt misschien aantrekkelijk, maar het is veel moeilijker de juiste balans tussen concentratie en ontspanning te vinden als je liggend mediteert. Je valt sneller in slaap. Wil je toch liever liggen, kies dan voor een stevige ondergrond. Ga op je rug liggen met gestrekte benen en laat je armen en je handen naast je lichaam rusten op de grond. Je kunt een kussen of een opgerolde deken onder je knieën leggen om de druk op je onderrug wat te verminderen. Met de ogen nog open haal je vijf keer diep adem waarbij je door je neus inademt en door je mond weer uit. Op de vijfde uitademing sluit je zacht je ogen... En richt je je op je lichaam. Voel het contact met de stoel. Het contact met de grond. En voel ook je voeten op de vloer. En voel de werking van de zwaartekracht op je lichaam. Neem de tijd om eventuele geluiden op te merken. Geluiden vlakbij, misschien buiten op straat. Misschien zijn er ook geuren. Kijk of je je zintuigen helemaal open kunt zetten en alles binnen laat komen wat er om je heen nu aanwezig is. Loop met je aandacht het lichaam langs en merk op welke delen van je lichaam ontspannen en prettig aanvoelen en welke lichaamsdelen gespannen of pijnlijk zijn. Kijk of je hier gewoon naar kunt kijken zonder er iets aan te veranderen. Je accepteert dat het er is en je gaat door naar de volgende plek in je lichaam. Merk op hoe je je voelt. In welke stemming verkeer je? Laat het dan los en richt je op je ademhaling. En kijk waar je je adem het beste kunt voelen. Het rijzen en het dalen van de buik.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 laat je hoofd echt even helemaal vrij. Kijk wat er gebeurt. Wat gebeurt er als je nergens op let, niet op je ademhaling, niet op je bewegingen in je lichaam. Laat je hoofd helemaal los, helemaal vrij om te doen wat hij zelf wil. Als er gedachten komen is dat goed. Als er niks gebeurt is het ook goed. Neem heel even de tijd om te zien wat er gebeurt.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 Hoe is het oefenen vandaag gegaan? Ging het een beetje naar wens? Begin je al wat meer rust te vinden? Tot morgen.